Dikte Haak met het NOS Journaal. Oudere zorg onder verscherpt toezicht gesteld... zijn de verpleeghuizen Bet Shalom in Amstelveen en Amsterdam... Altenova in Arnhem en De Stelle in Oostbrug. Bij inspectiebezoeken bleek onder meer dat er onvoldoende vaste krachten werkten... en dat de deskundigheid van de medewerkers te wensen overliet. Voor de verpleeghuizen in Arnhem en Oostburg geldt het, het verscherpte toezicht... voor vier maanden, voor die in Amstelveen en Amsterdam, voor een half jaar... Aanbieders van flitskredieten houden zich nog niet allemaal aan de nieuwe regels. Dat zeggen het Nibut en de AFM. Bij een flitskrediet wordt een klein bedrag voor een korte periode geleend. Aanbieders mogen niet meer dan 16% rente vragen, maar sommigen omzeilen dat door veel geld te vragen voor een spoedoverboeking of een advies over verzekeringen. Het schadefonds geweldsmisdrijven heeft vorig jaar een record aantal aanvragen binnengekregen. Bijna 9200 slachtoffers van geweldsmisdrijven deden een beroep op het fonds, zo'n 10% meer dan het jaar daarvoor. Het schadefonds keert geld uit aan mensen die slachtoffer werden van bijvoorbeeld diefstal met geweld, mishandeling of verkrachting. In het Lamartine Theater in Amsterdam kan het publiek nog tot één uur afscheid nemen van de acteur Johnny Kruikamp senior. Vanmiddag is er in het theater een besloten herdenkingsdienst waar onder andere Joop van der Ende, Yvonne Nie en John Kruikamp junior het woord voeren. De dienst om drie uur wordt door de NOS Live uitgezonden op Nederland 2. John Kruikamp overleed afgelopen zondag op 86-jarige leeftijd. In Nijmegen lopen steeds meer deelnemers van de Vierdaagse binnen. De eerste wandelaar passeerde al rond 10 uur de eindstreep. De grote drukte op de Via Gladiola wordt later vanmiddag verwacht. Vanochtend verschenen er nog meer dan 38.000 deelnemers aan de start. De afgelopen dagen zijn een kleine 3000 wandelaars afgehaakt. De files op de wegen rond Nijmegen zijn tot nu toe uitgebleven. Het weer bewolkt met af en toe wat zon en plaatselijk een bui. Veel wind uit het noordwesten. Het wordt een graad of 18... Morgen meer neerslag en wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knopend Watergraafsmeer en Amersfoort. En op de A50 Apeldoorn-Eindhoven tussen Apeldoorn en Arnhem. Tot zover de verkeersinformaat. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 En het weekend staat voor de deur. De vrijdagmiddag is aangebroken. En je de strike en you sure do. En daarvoor Prince en Uptown. Goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe ZFM middag slash de lunchshow voor deze vrijdag. 22 juli 2011, het is uh, 10 over 12, goedemiddag met het nieuws van vandaag om mee te beginnen. Want uh, de kist van uh, Johnny Krijkamp Senior is vrijdagochtend aangekomen bij het De La Mar Theater in Amsterdam. Voor een herdenking van de zondag overleden komiek en acteur. Een zwarte kist kwam per boot aan achter het American Hotel en werd vervolgens met een rouw auto naar het theater gereden. En Vodafone verlaagde datalimieten voor onder andere bel-, sms- en webabonnementen. Vodafone heeft nieuwe abonnementen vrijdagochtend bevestigd, maar weinig details bekendgemaakt. En Schiphol verwacht vrijdag topdrukte. Op de drukste dag van het jaar zullen maar liefst 171.000 passagiers aankomen, vertrekken of overstappen op de luchthaven. En daar hebben wij een, een klein verslagje van. Het wordt druk, heel druk. Vakantiegangers zorgen vrijdag voor grote drukte op de wegen en op Schiphol. Veel mensen vertrekken naar hun vakantiebestemming of komen juist terug. Voor zo'n 1,2 miljoen Nederlanders uit het noorden van het land begint de vakantie en de helft daarvan gaat naar het buitenland. Schiphol verwerkt vrijdag naar verwachting 171.000 passagiers, de drukste dag van het jaar. Luchtverkeersleiding Nederland verwacht meer dan 1400 vluchten af te handelen. De laatste keer dat zoveel vliegtuigen landen of opstegen was in mei 2008. In het oosten van het land wordt ook topdrukte verwacht, want de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse leidt traditioneel tot drukte rond de Gelderse stad. In de regio kunnen de hele dag files voorkomen. En in het zuiden kunnen files ontstaan door de aanvang van de traditionele Tilburgse kermis. Met vandaag 22 juli in 1947, de derde hittegolf van 1947 begint. Deze warmteperiode duurt 9 dagen. Op 23 juli was het het warmst 32,5 graden in de beeld. Met vandaag 1972, de eerste reeks van de Earth Research Satellites wordt ge ge ge gelanceerd. De satellieten kunnen delen van het aardoppervlak fotogra fotograferen van minimaal 60 vierkante kilometer. Dankzij de satellieten krijgen onderzoekers veel informatie over de bodem, begroeiingen en verstedelingen. Uh, vers moeilijk hè. Het, het weekend komt eraan. We moeten even, moeten even loskomen. Verstedelijking van de aarde. En met vandaag in 2006 Dennis Bergkamp, beëindigd na 20 jaar zijn carrière. Slotstuk in een uh, afsluitwedstrijd tussen Arsenal en Ajax. Vooral bij die clubs was Bergkamp erg succesvol. Tijdens de afsluitwedstrijd vielen uh, onder andere Johan Cruijff en Marco van Basten in. Wat gaan we vandaag doen? Hier bij de lunch op ZFM. We gaan bellen met zangeres Dide Klaassen van Ape Nat Mais. Een leuk opkomend beentje. Die uh, een nieuwe album uitgebracht heeft... Uh, een paar maanden geleden. En we gaan bellen met uh, Wibbe. Hij is van Rondvaart Fort Zuid. Rondvaart met onder andere het Spaarden en Mooie Nel. Op het, uh, het Spaarden en Mooie Ook hebben wij natuurlijk weer het uh, recept van de dag. Uh, en het uh, tweede gaan we lachen. Het weekend in met het cabaretfragment van de dag. Maar nu is het ZFM weerbericht vandaag: wolkenvelden afwisselen door opklaringen. Maandag tot vrij krachtig noordwestenwind. Maxime temperatuur in Zandvoort rond de 17 graden. Morgen. Wordt het overdag veel bewolking en kans op een bui. In de avond regenachtig en veel wind. Vrij krachtige tot harde noordwestenwind. Maximaal temperatuur in Zandvoort 15 graden. Zondag zwaar bewolkt in periode met veel regen. Harde noordwestenwind. Maximaal temperatuur in Zandvoort 15 graden. Nobody knows where the rivers flow And I call it home And there's no Nieuwe van Natasha Bedingfield. Pocket Full of Sunshine. Zometeen een recept van de dag. Een lekker makkelijk recept die je nu lekker gaat gaan maken of kan gaan maken voor het, de lunch, natuurlijk. Dat hoor je zometeen na de nieuwe van de drie J's. Dit is de stroom. Het is het is het niet meer. Toch verrast het je keer, op keer zoals wonderen doen, Als een donkere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 Oh De Stroom En het is er weer tijd voor Het lunchrecept van de dag Voor deze vrijdag 22 juli En met vandaag de Fruitpannenkoekjes Ingrediënten die je nodig hebt Twee smulpannenkoeken Het liefst meer granen het zit in een pak Acht stuks Twee eetlepels halve jam En aardbei. Eén kiwi geschild in stukjes en een halve mango geschild ook in stukjes. De bereidwijze, smeer op elke pannenkoek 1 eetlepel halve jam. Leg het fruit in een smalle reep op de helft van de pannenkoeken en rol de pannenkoek zo strak mogelijk op. Snijd de panne pannenkoek schuin doormidden. Je kunt de pannenkoeken de avond van tevoren klaarmaken en ze gewikkeld in de vers houtfolie in de koelkast bewaren. Dus de fruitpannenkoekjes, het lunchrecept van de dag. Pen en papier bij de hand. Dan gaan we nog een keer. De ingrediënten. Twee smilpannenkoeken, meer granen. Zit in een pak van acht stuks. Twee eetlepels halve jam in de smaak aardbei. 1 kiwi geschild en in stukjes. Hetzelfde geldt voor een halve mango geschild en in stukjes. De bereidwijze. Smeer op elke pannenkoek één eetlepel halve jam... Leg het fruit in de smalle reep op en helft van de pannenkoek en rol de pannenkoek zo snel mogelijk op. Snijd de pannenkoek open en door midden. U kunt de pannenkoek de avond van tevoren klaarmaken en ze gewikkeld in een vers houtfolie in de koelkast bewaren. Eet smakelijk, de fruitpannenkoekjes het lunchrecept van de dag. Nieuwe muziek nu, dit is de nieuwe van CeeLo Green. Hey, I love the nightlife I do it so much fun. been real, but the thrill is gone. Kan ik kan het niet aan wennen, het lijkt erop hè Het begin van uh, Cowor Emerald Een laatst uitgebrachte single Refere Alive En dit deuntje van uh, Efteling natuurlijk De Afrikaan Beat En er is uh, nieuws over uh, Cowor Emerald Want uh, ze krijgt het behoorlijk benauwd Van het aanhouden succes van Adele Zou je te denken, waarom, waarom dan? Wat is het nou raar? Adele is toch veel belangrijker en groter Nou, niet meer, groter dan uh, Cowor Emerald maar Adele heeft een nieuw album uitgebracht. En die staat nu al zo lang in de hitlijsten. Dat het wel heel dichtbij uh, het record van Caro Emerald komt. Ze zegt het is nog niet zo ver. Het is nog wel een verschil. Maar hier word ik wel een beetje kriebelig van. Al dus uh, Caro Emerald. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van CeeLo Green. En die heet I Want You. En CeeLo Green wordt wel een. Uh, wordt wel een grote. Is, is, is hij eigenlijk al? Maar steeds meer artiesten willen hem. Met hem een duet, onder andere Rihanna. Maar hij heeft toegegeven dat hij uh, te druk is voor Rihanna. Hij laat uh, Rihanna in de steek. Silo uh, Green verzorgde uh, eerst Rihannas uh, voorprogramma. Hij wil zich altijd 100% kunnen inzetten. Maar met al zijn verplichtingen heeft hij het niet gevoeld dat hij de fans de show kan geven die ze dan gaan verdienen. Green heeft zijn handen vooral vo vol aan The Voice of America, waar hij een van de coaches is. De zanger gaat uh, bovendien aan de slag met een nieuw album en een nieuw boek. En over The Voice of America uh, gesproken, de winnaar is bekend, hè? een paar weken geleden is de finale geweest. En de winnaar is Javier Colon. klein stukje ervan. It's time after time. Javier Colon de winnaar van The Voice of America. Dus daar gaan we nog heel veel van horen. Zometeen gaan we bellen met de zangeres van Ape Nat Mice, Die de Klaassen. Nu eerst Jamie Lydell, Another day. is aan Phil Collins is dat hij uh, autodidact is. En dat betekent dus dat hij alles, uh, alle instrumenten zelf heeft aangeleerd. Hij heeft namelijk nooit drum op muziekles gehad. Dan krijg je nog meer respect hè, voor die man. You're the so-so-studio van het album No Jacket Required. Phil Collins. We gaan even door met het uh, volgende. Want uh, ik kreeg een, een tip... ...over uh, de volgende band van een vriend van mij. Dus ik denk, ik ga meteen even kijken op de site. En ik was enorm verrast. Aan de lijn hebben wij uh, zangeres Dide van de band Ape Nut Mice. Dide, goedemiddag. Hallo. Wat, ben ik, wat vind ik leuk dat, dat ik jou kan spreken? Ja. Want jullie zijn zo groot geworden aan, na afgelopen weekend op het Zwarte Cross gestaan, hè? Ja, ja, ja. Hoe was dat? Ik ben, uh, meteen... Het, ja, het was het is een beetje bizar allemaal. Het was echt... Een mega vet weekend, we hebben echt heel veel moeten spelen en we ja, mochten naar 3FM en allemaal hele toffe dingen. Maar ik heb ook niet echt nog kunnen bijkomen, omdat ik, ik ben meteen daarna op vakantie gegaan. Dus ik zit nu in Turkije, dus ik heb geen internet en ik heb gisteren oh. hoe het nu allemaal ermee is. Maar het was echt, uh, het was echt heel leuk en ook bizar. Alles. Nou, dan staat je wat te wachten hoor. Er dus staan hordes mensen ook ja? hier voor de deur, die zitten allemaal te luisteren. <laughs> Nee, hartstikke leuk. Uh, zwarte cross, uh, te gek dus. ben Je met ook bij Giel Beelen geweest, hoorde ik? Ja, in de Freaknacht mocht je het spelen. In de Freaknacht. Je hebt je een aantal nummers ges gespeeld en ik heb ook gekeken en het was echt, echt te gek. Ja, en, oh, jullie, ja, en jullie naam, Ape Nat Mice, is dat eerste denken ja. Ape Not Mice, maar dat is het eigenlijk niet. aap Niet Muizen. Nou ja, je hebt eigenlijk wel de goede link gelegd, want het, we, hebben, we hadden zo'n soort van bedacht van we willen iets heel Nederlands nemen en een soort van dan, dan creatief veranderen. En we hadden Apel of Mies, zo van de, het eerste wat je leert in een, als Nederlands kind, hebben we genomen en zo een veranderd op Apel of Mies, heet dat maar. Ja, ja, ja. Het dus is wel goed, het, het heeft niks met Apel of Mies te maken. Oké, okay. Hoe lang zijn jullie al bezig? Um, ja, in deze formatie ongeveer twee jaar nu, denk ik. Ja. En we zijn naar voren, maar ik, ik ken Mark, de drummer, die ken ik al, uh, denk ik, een jaar of drie, vier. Maar we hebben eerst een beetje, we maakten eerst anders soort muziek, een beetje loungy. Maar ja, nu, deze muziek die we nu maken, is echt iets van twee jaar oud. Oké. Okay. Want ik zie jullie op en jullie. Ja, we dit op jullie site staat uh, die kniphoog. De knipoog zit hem in de humo humoristische teksten in de liedjes. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Uh, van een tekst? Ja. Nou ja, um, bijvoorbeeld de Spuddy Knows. Ja. Over, over um, ja, iemand die allergisch is voor alles op de wereld. Oké. Okay. Uh, zij, uh, zij, zij heeft bijvoorbeeld... In de tekst komt bijvoorbeeld voor... She nearly kissed the guy, but she sneezed in his eye. Rare dingen te stay. She wants to be a doormat. Because life treats her like one. She wants to be stem the fun, so the itching might get gone. Ja, dat is all van die rare stukken. Nou, leuk toch? Het zijn wel leuke teksten. Het heeft wel weer iets anders. Want wat is eigenlijk zo speciaal aan ApeNat Meis? Hoe onderscheiden jullie met andere bands? Door middel van die teksten bijvoorbeeld? Um, ik weet niet, ik denk dat het een combinatie is van een aantal dingen. We maken een beetje jazzy pop, maar het, het klinkt heel vrolijk en toegankelijk en heel zomers. En je kunt als luisteraar denk ik op twee manieren daarna luisteren. Dat is denk ik dat het een beetje anders maakt. Want je kunt gewoon zeg maar, het is lekkere luistermuziek. Je kunt de teksten volgen en, en heel veel verhaaltjes meekrijgen. Of je kunt gewoon lekker de muziek luisteren en meedansen of mee, weet je wel? Ja, ja. Wil, ja. Je hoeft niet per se alles te volgen, maar... Je kunt er heel veel dingen uit opdekken. Ja, en dat is juist de gek in jullie band, vind ik. En nu hebben jullie een nieuw album uitgebracht, hè? Ja. Every stain tells a story. Tells a story. Ja. Every stain tells a story. Ja. Nou, ik heb, ja. ik heb een stukje van beluisterd. Nou, echt de gek. Ook heel erg leuk. Um, nou, wil ik jullie single um, uh, as potty nose draaien. Ja. En um, ja, nou ja, ik wil in ieder geval zeggen, ik hoop dat jullie mee uh, voorlopig nog doorgaan, want ik denk dat het wel wat wordt En dat we jullie misschien wel binnenkort, op, uh, of misschien binnenkort, misschien volgend jaar op een groter festival van het Lowlands kan, uh, kan horen Laten we het hopen in ieder geval Nou, ik zou het leuk vinden, dus uh, laat maar komen Nou, geniet van je vakantie in, uh, in het uh, prachtige Turkije, daar is het wel mooi weer neem ik aan Oh, het is hier zo. 38 graden. Hoe is het daar dan? Ja, nou, het is niet heel erg... Uh, het, is, het is bewolkt 18 graden. Oh. Dus daar worden we niet heel erg vrolijk van. Maar ja, het, het is niet anders. Met uh, jouw muziek worden vanzelf warm. Of is dat heel erg sluimerig? Ja, ja, ja nee, ja. <laughs> heel veel plezier nog in Turkije. En um, ik ga je single draaien. Is goed. Nee, Dieder, dank je wel. Fijne dag. Dank je. jullie ook. Girl, with a spark Eep Nat Mijs en wat een leuke is. Die de van Dus Eep En dit was hun uh, single, The Spuddy Nose. En uh, zometeen zijn we terug met de tweede uur van de lunch hier op ZFM Zandvoort. We gaan bedden met uh, Wibbe, hij is van het uh, rondvaart uh, Fort Zuid. Een uh, rondvaart hier in Haarlem en uh, omstreken. Heel leuk allemaal, dat later. Ook gaan we het even hebben over de Tour de France. En natuurlijk het cabaretfragment van de dag. De nieuwe radicals zijn dit. 1, 2, 3, 4! MUZIEK Liedjes in de popgeschiedenis The Vexents en Wrecking Bar en check hun album What Did You Expect van The Vexents Hartstikke leuk album met allemaal korte liedjes Zometeen zijn we terug met de Tweede uur van de lunch Zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9, straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van